Het weer. Opklaringen en de temperatuur ligt nog rond het vriespunt. Dan in de ochtend regen, vooral in het westen regen, later ook in het noordoosten en het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is de nacht met Maarten Hag. Dit is de nacht. Ik zou zeggen, dit is de morgen. Ja, het is nog wel hartstikke donker buiten. Trouwens, een mooie, heldere nacht. Als je de kans hebt, kijk nog even buiten. Tenminste, toen ik hier aankwam, was het weer heel mooi helder. Maan, sterren. Ik hoop dat het nog steeds zo is. In dit domein van de nacht... die straks langzaam maar zeker moet gaan wijken voor de dag... heet ik u welkom bij dit laatste uur want dit is de nacht. 14 januari 2014 is het. En we kijken vandaag uh, aan het einde van dit uur... naar de komende dag uh, vast vooruit. Want op deze dag uh, gaan we... Horen of het gaat lukken of de petitie van de vereniging basisinkomen genoeg handtekeningen uh, weet te verzamelen. Vannacht om 12 uur sluit namelijk die deadline. En ze hadden 1 miljoen handtekeningen in heel Europa nodig om het basisinkomen. Want dat is, dat hoort u dan tegen de klok van 6, om dat op de Europese agenda te krijgen. Goed, uh, daarvoor horen we Sietske uh, de Boer, die vertelt hoe precies drie jaar geleden vandaag, dus 14 januari 2011... de president van Tunesië, Ben Ali, aftrad. Van Tunesië horen we eigenlijk niet zo goed meer. Het is niet zo heel veel. Het was natuurlijk het begin van de Arabische lente. Maar het lijkt daar allemaal relatief rustig te verlopen. In tegenstelling tot landen als Libië, Egypte, Syrië... Hoe komt dat toch? Hoe, hoe gaat het eigenlijk met dat land? Dat gaan we vragen aan haar. Maar daarvoor gaan we uh, vliegen naar Israël in uh, Dit is de Wereld. Dan spreken we Peter Lam. Hij woont en werkt op de Westbank. En we spreken Benjamin Philip. Hij woont en werkt in Jeruzalem. En daar in Israël was het nodige te doen de afgelopen dagen. Dus genoeg te bespreken daarover. Maar we beginnen met muziek. Hier zijn de Staple Singers met Respect Yourself. Singers, respect zelf die trappen dit laatste uur van Dit is de Nacht af. En we gaan richting de nieuwe dag, de dinsdag, de 14e januari. Zometeen bellen we met Benjamin Philip in Jeruzalem en met Peter Lam. Hij woont en werkt op de West Bank. met hem bespreken we dus het overlijden van Ariel Sharon. Hij is gisteren begraven. En het gedoe rond de zogenaamde boycott door drie Nederlandse bedrijven. Dat doen we allemaal naar Vans Joy met Riptide.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 This movie that I think you like This guy decides to quit his job I'm En Joy, was dat met uh, Riptide? Het is. wat uh, is het? 12 minuten over 5? Tijd voor. Dit is de wereld. Hello. Hello. Hello. Hello. Sorry, Sorry, Sorry, Sorry, Sorry <tomstuk> Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Ja, in Dit is de wereld praten wij dus met Nederlanders in het buitenland. Vandaag vliegen wij naar Israël. Gisteren is oud-premier Sharon daar begraven en de vraag is hoe wordt er op dat, daar in het land op gereageerd... en hoe kijkt men eigenlijk aan tegen de zogenaamde boycott... de Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in Israël... die actief zijn in bezet gebied. Dat straks. Eerst Sharon. We praten erover met Peter Lam, die al 25 jaar op de Westbank woont en werkt... en met Benjamin Philip. Hij is directeur van welzijnsorganisatie Hineni in Jeruzalem. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Om eens te beginnen met het laatste nieuws. Benjamin, het overlijden van Sharon. Hoe is daarop gereageerd in Jeruzalem? Ja, er wordt natuurlijk in Israël door vele mensen in de maatschappij op gereageerd. Hij was natuurlijk een zeer omstreden persoonlijkheid. Uh, iemand die als soldaat uh, Israëls uh, eerste uren heeft meegemaakt. Later de politiek ingegaan. En uh, ja, uh, soms bekend stond als een uh, man die hard kon optreden... En daarin zijn idealen ook heeft uh, vervolgd. In een hm. moment was hij de bouwer van nederzettingen, benoemd. men noemt. ander moment heeft hij meer dan 10.000 mensen vanuit uh, Kuskatief... als het ware uit hun huizen weggehaald om uh, vrede een kans te geven. Ja, dan, heb dus ja, over, dan heb je het over een paar jaar geleden in Gaza? Ja, klopt. Ja, ja. Toen, toen daar de zijn kolonisten dergelijk. zijn weggehaald, ja, kolonisch ja. ontruimd. Ja. De, je is, zegt hij is dus omstreden, maar is hij over het algemeen populair of juist niet? Ik denk dat een gemeente politiek is, eigenlijk populair is. Omdat Israël natuurlijk een land is waar je iedere dag wordt geconfronteerd met zulke moeilijke problemen. Dat ieder politici altijd moeilijke stappen moet nemen die, uh, ja, die uh, vaak uh, door verschillende kanten worden bekritiseerd. Nee. Ik denk dat het meerdere man die je ingaat die, uh, die herinnerd wordt als iemand die uiteindelijk toch uh, zijn leven heeft gewijd aan het, uh, aan het uh, herrijzen van de staat Israël en het proberen te verdedigen van, uh, van, van haar nationale belangen. Ja. Daar kan je natuurlijk altijd kritiserende mensen in vinden... maar zijn leven was gewijd uiteindelijk toch aan, uh, aan, het, aan het bestaan van de staat Israël... en het overleven van de staat ja. Israël. Een strijd die hier ja, nog steeds door, doorgaat. Dus gisteren rond zijn uitvaart was de stemming overwegend positief. Uh, hij werd op een positieve manier herdacht dan. Ja, ja en uh, het bijzondere eigenlijk is... Er waren, er waren mensen aanwezig van meer dan twintig uh, verschillende landen... Ja, onder andere ook de vice-president van de United States uh, uit Amerika. Terwijl de man die eigenlijk het eerste vredesproces begonnen, Menachem Begin, hè, die de, de, de grote uh, zou zeggen uh, onderhandelingen hebben gevoerd met Egypte... en met dat vrede heeft gemaakt. Er was niet één vertegenwoordiger uit een buitenland aanwezig. Hm. Zijn naam dus zegt mij ook even... helemaal niet, moet ik zeggen. Menachem Begin was de man die dus de vrede heeft gemaakt tussen Israël en Egypte. Ja. De china woestijn heeft op, op, op, op, teruggegeven in ruil voor vrede. En meneer, overleed hij dan? Ja, ja dat was al heel wat jaren geleden. Maar, ja. ik bedoel, het, het, het, maar het geeft wel aan. Toen de vrede met Israël en Egypte werd getekend... was dat uh, groot nieuws, wereldnieuws. Ja. Ja. En niemand was op zijn, bij zijn begrafenis aanwezig. Vreemd. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat, dat ook te maken met de politiek van vandaag en de dag. Uh, uh, Israël had natuurlijk kunnen... We hangen eigenlijk in de, in de wereldpolitiek. En uh, het is eigenlijk ook een klein beetje het, het, het zwarte schaap onder de naties. Mm, mm. Uh, dat denk ik. Ja, maar, maar goed, nu dus wel bij de begrafenis van Sharon. Ja, dus, veel mensen is, aanwezig. is die wind dan anders gaan waaien? Nou, ik denk dat, ik denk dat men uh, vooral in het buitenland uh, uh, zijn laatste levensjaren heeft kunnen waarderen... <lacht> dat hij ontwamend uh, met de bijnaam de boetje van Midden-Oosten, zoals ze hem altijd noemden, ja? Ja. Uh, als premier uh, toch gezegd heeft, ik wil aan de Palestijnen laten zien dat nee, zelfs de meest extreme Joden in Israël bereid is om zware concessies te maken voor vrede en om vrede ja. een kans te geven. Ja. En puur uh, daaruit heeft hij uh, meer dan 10.000 Joodse mensen letterlijk uit hun huizen laten zetten ja. om te laten zien, wij zijn bereid... ...daadwerden concessies te maken voor vrede. Laten we nou maar eens gaan praten met elkaar. Ja, ja. Het is toch zo'n grote teleurstelling werd, uh, werd... ...zijn daad nooit beantwoord met verdere... ...onderhandelingen uh, over oh. vrede. Maar eigenlijk beantwoord alleen maar met... ...verdere terreuracties vanuit de AZA. Hmm die uh, uiteindelijk zo escaleren dat, uh, ja, dat, er, dat, er, uh, dat er aandacht van de Tweede Oorlog op de grond ja, was. Ja, ja. De intivada, de, de rakettenbeschietingen ja. en al die ellende. Precies. Peter, uh, Peter Dlam, jij woont en werkt al 25 jaar op de West Bank. Ja. Um, daar wonen denk ik overwegend veel Palestijnen of we of ja. wonen ook dichtbij Joodse kolonies. <coughs> nou... Die, die, die scheiding loopt uh, behoorlijk scherp hier. Ja. Dus als je aan de Palestijnse kant uh, werkt, dan, uh, dan heb je in principe uh, niet direct iets te maken met, uh, met de nederzettingen. En, je, en de, alleen, dat, uh, dat is het gebied waar jij je vooral uh, begeeft, de Palestijnse. Ja, het Palestijns, dat, uh, in Bethlehem, gebied. ja. ja, ja. Zo, en uh, hoe is daar in Bethlehem dan gereageerd op het overlijden van Sharon? Ja, de, de, daar is ook de, de gemengde gevoelens. Uh, en met name st staat uh, Sharon voor, uh, voor, uh, voor, de, voor de nieuwe staat Israël. Zoals het begonnen is. Mm -hmm. En uh, <coughs> daar is er natuurlijk altijd een gemengde gevoelens over. Ja. Om, uh, omdat de uh, ja, staat Israël nooit uh, echt uh, in, de, in de hele breedte geaccepteerd is als een, uh, als een uh, gegeven. Nee, afgelopen weekend uh, uh, hoorde ik of zag ik ergens uh, Abbas nog maar weer zeggen... we accepteren de Isra staat Israël nooit. Uh, precies. Die, ja, die grondtuinton grondtuin is uh, duidelijk aanwezig. Ja, ja, en ja. Uh, ja, wat dat betreft schrik je dan uh, toch altijd nog weer uh, van, uh, van uitdrukkingen van haat, uh, die je rond uh, Sharon dan uh, weer naar boven ziet komen. Ja. En uh, ja, de, de, het, het wantrouwen uh, naar Israël blijft gewoon groot. Ja. Ja, eh, wantrouwen, eh, nou ja goed, maar Sharon is nu overleden. Wordt hij eh, aan de Palestijnse zijde vooral gezien als een agressor? Of juist ook wel als iemand die de, de weg naar vrede had kunnen eh, plaveien? verder? Um, de de, de, de, de boventoon voert uh, in, de, in, de, in de, wat gezegd wordt uh, dat hij gezien wordt als een agressor. Ja. Aan de andere kant uh, is, was hij zo duidelijk altijd... Dat, uh, dat, uh, dat hij wel iemand was waar uiteindelijk mee gepraat kon worden. Oké, okay, ja. Zo, zo, zo zagen ze hem wel. Ja. ja. In tegenstelling tot huidige politici... Uh, om, omdat ze in de huidige politici uh, uh, Sharon vertegenwoordigde vanuit zijn eigen uh, verleden mm. een, een helderheid. Uh, hij kon standpunten innemen uh, die, die, uh, waar de huidige politici uh, uh, zich niet een uh, beetje in kunnen laten op die manier. Ja. Hij had een persoonlijk gezag daarin. Ja. Zodat hij uh, gewoon andere dingen kon zeggen dan huidige politici. Ja. En waardoor het ook veel meer verdeeldheid is op dit moment. Benjamin, Benjamin Philip in, uh, in Jeruzalem. Uh, is, uh, sterft met Ariel Sharon de laatste uh, politicus van zijn lichting? Van die, van die allereerste lichting Israël-bouwers, zal ik maar zeggen? Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog Simon Peres. Iemand uit, ja, uit ja, dezelfde generatie. Ja, maar ik kan zeggen, die, die generatie is inderdaad ja, langzaam aan het uitsterven. Het zijn natuurlijk mensen die vanaf het eerste uur hun leven hebben gegeven. voor de terugkeer van het Joodse volk naar het nationale thuisland. in, in toen de Britse mandaat, Palestina, wat uiteindelijk door de United Nations nog eens een keer herverdeeld is. Naar een Arabische uh, Palestina en een Joods Palestina. Mm. En die mensen hebben vanaf het eerste uur geknokt voor, ja, voor een thuisland voor het Joodse volk. En daarin de uh, ja uh, duidelijke stad moeten hebben moeten innemen. Ja. De verdediging van, uh, van leven en land. En uh, die generatie heeft uh, op vele momenten de, de dood in de ogen gezien op een manier waarin de, laat we zeggen, de huidige politiek. Leiders dat niet hebben. Die zijn mm -hmm. natuurlijk een politiek carrière begonnen ja. uh, na misschien de universiteit of een hoge opleiding. Ja. En daarom. zijn vaak een uh, carrière begonnen op het slagveld uh, in het gevecht. Ja, en, da en daarmee had hij dus, uh, zoals Peter het verwoord, die autoriteit. Nou, ja, Ik denk dat die mensen, doordat ze uh, met twee benen op de grond stonden, uh, meer en meer. Uh, Strijders waren die zeiden wat ze denken en deden wat ze zeiden. Terwijl de huidige politici Ja, dat, dat niet zo doen. Die zijn meer pragmatisch, en, uh, uh, en, en, ja. typisch politici, Precies. zeg maar. Altijd bezig met Precies. de volgende verkiezingen. Precies. Ja, ja, ja. um, Ten slotte, uh, heeft zijn overlijden, denk jij, gevolgen voor het vredesproces? Ik denk dat dat uh, op het vredesproces totaal geen gevolgen heeft. Nee. Absoluut niet. Want het, daar gaat het niet lekker mee, hè? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, praat met de Palestijnen. Maar ja, zoals ik al zei, zaterdag, Abbas, er zal geen vrede zijn zonder een Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem. En Israël zal die niet herkennen als Joodse staat. Ja, dat belooft niet veel goed. Ja, en daarbij het grote plekpunt waar niemand over wil praten. Dat een van de grote condities van Abbas is. Dat alle mensen die, die onder de titel Palestijn dus in de wereld wonen. Ja, ook het recht van terugkeer krijgen naar Israël. Mm -hmm. En dat laatste zal er ook een groot kweekpunt worden, want men wil dan dat miljoenen Palestijnen het recht krijgen mm -hmm. om uh, in Israël te gaan wonen, ook na het niet. oprichten van een Palestijnse staat. Mm -hmm. Ja, dat houdt natuurlijk in, omdat men weet dat Israël een democratisch land is, het enige democratisch land in deze regio trouwens, dat ze daarmee de democratie als het ware kunnen ondermijnen. Mm -hmm. ja, ja. En want je begrijpt natuurlijk wel, als je een, een grote uh, een Palestijnse land, partij. Precies, en dan is het einde van het Joodse karakter Israël verdwenen. Men wilde dus eigenlijk niet twee staten voor twee naties, maar men eigenlijk twee staten voor één nazi. Ja, ja. En dat geeft heel duidelijk aan dat, uh, dat men niet echt serieus is als het gaat over vrede. Dat is eigenlijk het eeuwige probleem hè, in die onderhandelingen tussen Palestijnen en, en Israëliërs: dat er eigenlijk gewoon ijs op tafel worden gelegd waar je nooit uit kan komen. Uh, uh. Ja, maar Goed, ik, ik praat, ik praat zo meteen ja. met jullie verder. Met name ook over uh, de boycott van, nou ja, de zogenaamde boycott. Want dat wordt door de een zo genoemd, door de ander vooral niet. Maar van Nederlandse bedrijven als Vitens, PGGM, eerder Royal Haskoning. Hun besluit om niet meer samen te werken met Israëlische bedrijven en banken die investeren of die uh, activiteiten ontplooien in, uh, in bezet gebied. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we nog even naar muziek hier. China Eastern met een morning train. De ochtendtrein. Daarop is China-Eastern alweer vertrokken. Samen met haar uh, geliefde. En uh, wij gaan verder in deze trein die Dit is de Nacht heet. Met Dit is de Wereld. We zijn uh, aanbeland vandaag op het misschien wel het meest bevochten stukje aarde. Uh, Israël. En nog steeds aan de telefoon hangen Peter Lam en Benjamin Philip. Ik ga even naar Peter. Ja. Peter, jij, jij woont en werkt al 25 jaar daar op de Westbank. Uh, onder Palestijnen in Bethlehem. Wat doe je daar eigenlijk precies? Ik werk uh, voor... Uh... Verstandig en jongeren. En wat doe je met die jongeren? Um, ik uh, heb direct een directe taak voor de, de um, um, licht verstandig en ik heb jongeren om een uh, werkgelegenheid te, te bieden. Mm, Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Um, goed, we gaan even naar uh, de, die kwestie hè, van de Nederlandse boycott, zogenaamde boycott. De PGGM die niet langer investeert in Israëlische banken, eerder. Uh, Royal Haskoning, dat een waterwinningproject of een waterzuiveringsproject stopte de samenwerking daarmee. Vitens, nu was vorige week ook het nieuws stopte de samenwerking met waterbedrijf Mekorot. Dat zou de watervoorziening naar Palestijn op de Westbank afknijpen. Wat merk jij daar eigenlijk van? Gebeurt dat echt? Um... Je bedoelt het afknijpen van die boycott, of, uh... Nee, nee het, af, het afknijpen van het water uh, voor, voor Palestijnen ja. daar. Nou, er is natuurlijk een duidelijke beperking van het, uh, van het uh, doorgeven van water. Ja. En, en, en uh... is, daar, is, is daar reden toe? Vind je dat logisch? Of, of is, is dat iets wat inderdaad klaar moet zijn? Er is reden toe, ondanks het feit dat het uh, extra hard aankomt altijd. Maar er, er, er is een uh, groot verlies van water. Uh -huh. uh, want het waterrijdingennet is, uh, is uh, heel slecht. Ja. Dus, uh, en, en er is een, een grote achterstand in betaling van water. Oké. Okay. Daarom want... juist zou je zeggen... moet er worden geïnvesteerd in projecten als het gaat om drinkwater. Vitens was daarbij ja. betrokken. Stop ja. daar nu mee. Vind je dat een goede zaak of niet? Um... Ja, het, het, het ligt eraan aan welke kant geïnvesteerd wordt. Uh, Omdat de, om de, om als je de, de heel direct met de Israëlische bedrijven samenwerkt... wordt, uh, wordt anders gezien dan uh, hier bijvoorbeeld in Bethlehem zijn de grote waterprojecten... waar uh, vooral gelobbyd wordt om uh, steun te krijgen van de Europese gemeenschap. Mm, yeah. en, en dat zijn projecten die in principe losstaan van de Israëlische politiek. Maar hoe voelt men uh, uh, daar onder de Palestijnen dan... Uh, deze stap van Vitesse om de meter te stoppen, voelt dat als steun? Of voelen mensen zich juist in de steek laten? Want zij zijn toch ook afhankelijk van het water? Uh, nou, in principe als, omdat het een geluid is. Om uh, um, uh, tegen, of eerst uh, in, in bepaalde opzichten te bekritiseren... Voelt het al steun. Ja. Uh, Benjamin, in Jeruzalem. Jij bent uh, uh, ja. directeur van de welzijnsorganisatie uh, Hineni. Uh, hoe wordt daar in Jeruzalem eigenlijk gedacht... over die, dat vermeende boycott van Nederlandse bedrijven? Ja, kijk. Israël is natuurlijk wel wat gewend. Ja. En wij zien ook uh, deze acties in een wat grotere, een wat breder beeld. En dan ga je gewoon heel simpel kijken naar de realiteit van vandaag en de dag... Je hebt een wereld die verdeeld is in een christelijk-joodse wereld en een islamitische wereld, die met elkaar momenteel in strijd liggen. Uh, vaak uh, of eigenlijk gemotiveerd door religieuze bronnen. En dan heb je een bedrijven in Nederland, wat een haar markt wil vergroten, goede relaties wil houden met, uh, met zoveel mogelijk cliënten en potentiële cliënten. Nou, je hebt één klein Israël met 5,5 miljoen Joodse inwoners en een totale bevolking van 7 miljoen mm. mensen. En dan heb je ongeveer een bij elkaar een 22 of 23 Arabische landen. Zeg, zeg je dat het zuiver economische cijfere. motieven zijn en dat bedrijven als ja, Vitesse en PGGM hiermee kan te ja. winnen in Arabische landen? Ja, natuurlijk. 22, 22 Arabische landen, 50 landen met een, met een meerderheid uh, islamitische bevolking, vertegenwoordigen van elkaar een markt van een kleine 75 landen die een grote invloed hebben in de wereld, inclusief de olie. Hm. Ja, ga maar, ga maar uit, jongens, wil je, vrienden, vind je wil je vrienden duidelijk maken dat je een potentiële ja, ...leverancier kan zijn. En als je dan deze publiciteit haalt... Ja, ...dan win je de goede van, van die 75 Arabische landen. Ja. Ja, of eigenlijk moslimlanden. Daar kan je je zakengebied uh, dus duidelijk mee vergroten. Dit is gewoon is een strategische manier... Om, uh, ...om je zaak te promoten, vooral in de islamitische wereld. Die toch een, uh, laat zeggen een kwart van de wereldbevolking uh, uh, bedekt. Dus jongens, dit is gewoon commercie. <coughs> Zakelijke beslissingen ten koste van Israël, niets te maken met ideologie. Oké, okay, dat, dat is helder jou, dat dat jouw visie nou voor daarop is. Wat ik nou nog wel wil weten van Peter... Um, denk jij, voelen mensen dat zo, dat het zinvol is, zo'n boycott? Um, Gaat het ze helpen, de mensen daar? Uh, het, het probleem is dat, dat zinvolheid uh, niet, niet de kwestie is. Boeit dat mensen dan niet, bedoel jij? Uh, nee, het, het, het, het is puur een, een, een kwestie van, van, van winnen, van sympathie. of, of het idee van winnen. Hmm. En, en wat dat voor directe gevolgen heeft, dat is vaak een tweede. Oké. Okay. En dus mensen denken gewoon heel principieel en denken: goed zo, het Westen steunt ons, Nederland steunt ons. Ja, precies. Hmm. En uh, heeft het directe gevolgen voor de drinkwatervoorziening, dat het Vitesse zich daar uh, terugtrekt? Op, op dit moment, uh, op dit moment uh, denk ik nog niet. Nee. Hmm. Maar op termijn misschien. Uh, op termijn uh, heeft het uh, als uh, boycott uh, de, de positie van, uh, van bedrijven en zo ver, verzwakt heeft dat uh, altijd direct gevolgen voor de voor de voor de uh, voor de, de, de zwakste groepen. Okay. En, en, en daar, daar staat uh, toch een deel van de Palestijnse gebieden voor. Hmm. Dus de eerste nege, uh, gevolgen zullen altijd negatief zijn. Hmm. Nou, laten we hopen dat het zover niet komt... en dat ze er weer een keer uitkomen met z'n allen. Ja. Ja. ja. Goed zo. Nou, dankjewel Peter Lam in, uh, uh, op de Westbank... en uh, Benjamin Philip, Filip in Jeruzalem. Dankjewel voor jullie bijdrage. Dat we op, uh, via jullie een inkijkje kregen... in hoe uh, deze reuring van de afgelopen weken in Israël beleefd wordt. Tot de volgende Bedankt. keer tot ziens. Ja. Bedankt dinner at 8. that sounds fine. I suppose the means will turn up brown nine. Bought a ja. bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I open the door and you walked in. Sent a wild jasmine The room seemed to freeze in time My regular table will be just fine Radiant and elegant you might be But your concentration is so gallantly cool, Both of your eyes reflect the moon You really think you own the room So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do That's old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 Jamie Callum, heerlijk hè? Die eh, vrolijke jazzy-piano klanken. Die blaasjes erbij. Get Your Way was dat. 2005 alweer. Goed, we gaan naar. Eh, dit was de dag. Want vandaag, eh, precies drie jaar geleden. 14 januari 2011. Eh, trad president Ben Ali van Tunesië af. Sterker nog, hij eh, ontvluchtte zijn land. Opvallend is dat Tunesië uh, het enige land lijkt... waar de Arabische lente, die daar tenslotte begon... vrij geruisloos zijn werk lijkt te doen. Of dat zo ook, ook zo, uh, werkelijk zo is, vragen wij aan Sietke de Boer. Ze is Arabist, journalist en schrijver. Jarenlang correspondent in Noord-Afrika en ook voor de EO. Uh. Heb je daar uh, regelmatig reportages gemaakt, Sitske? Uh, recentelijk... Ja, goeiemorgen. Ja, goedemorgen, inderdaad. Recentelijk heb ik nog een boek gepubliceerd, zag ik... over de Berbers in het noorden van Marokko. Het volk ja. van Abdelkrim. Nou goed, dat zijn alle dingen die jij doet. Jij zit daar goed in, Noord-Afrika. Ja. Tunesië, drie jaar geleden. Ben Ali ontvlucht het land. Uh, uh, daarmee begon die Arabische lente. Hoe zat het ook alweer? Wat gebeurde daar in Tunesië... Uh, waardoor die president hals over kop zijn land verliet? Uh, het was uh, in december 2010... dat een groenteverkoper, Mohammed el-Bouazizi... Uh, uh, gekapiteld werd door een politieagent... En dat uh, viel zo verkeerd in de uitzichtloze situatie... waarin deze jonge man uh, zijn uh, brood moest verdienen is in zijn leven... dat hij zichzelf uit woede en protest in brand heeft gestoken. En een ja. aantal dagen na die daad uh, is overleden. En uh, dat heeft een golf van woede veroorzaakt in Toen Tunesië. Uh, die waren de corruptie en, uh, en, uh, en het machtsmisbruik van uh, de zittende president... Zien al Abedin Ben Ali helemaal zat. Ja. En uiteindelijk um, heeft de man inderdaad het land moeten ontvluchten. Ja, ja. De, de oorzaak de, in eerste instantie was uh, de werkloosheid van deze manier. En die staat daar stond voor een hele grote groep mensen. Dat zag je in al die landen ja. waar de Arabische Lente je hield. Dat uh, hoewel ze ageerden tegen dictators en, of, of, of presidenten met machtsmisbruik enzovoort... dat het veel te maken had met die uh, enorme jeugdwerkloosheid. ja. Um, is, is, is dat nu veranderd? Want je hoort weinig meer van Tunesië. Het lijkt er allemaal rustig. Nou, dat is uh, maar heel betrekkelijk. Ik denk dat het meer zo is dat er weinig nieuws uh, naar buiten komt. Het is wel dergelijk onrustig. En feitelijk is natuurlijk niet zo heel veel veranderd. Maar uh, er is al een begin gemaakt met strijd tegen corruptie... en voor meer democratisering. Okay, dus uh, de dus dus wil... die, die politieke ontwikkelingen... ondanks dat de sociaal-economische ontwikkelingen niet zo hard gaan... Is toch, ja. dat houdt de mensen toch rustig? Dat er, dat ja. er beweging is op het politieke front? Ja, er is uh, nou ja, een debat gaande in de, uh, onder de bevolking. Uh, de eerste regering die het Tunesische volk gekozen heeft... na Zine al Abidine ben Ali... Uh, is onder leiding van de islamisten. Een gematigde islamistische partij, Naghada. Uh, die wordt geleid door Mounsaf uh, al-Marazouki. En die is tegenwoordig ook president. Maar er is ook heel veel beweging tegen, juist die islamisten. Um, en is vandaag, drie jaar na de Arabische het begin van de Arabische lente um, uh, is er een commissie in het leven geroepen die uh, voor dit jaar presidentsverkiezingen en parlementaire verkiezingen moet voorbereiden. Mm. En een belangrijk punt daarin zal zijn uh, uh, dat de islamisten niet langer deel mogen uitmaken van de regering. Dat is het doel okay. het, maar van, de, van de andere helft van het volk uh, die niet bij een nagda hoort, niet bij mm. die islamistische regering hoort. Oké, okay, en, en daar is brede steun voor onder de bevolking? Dat die islamisten niet in de regering komen? Nou ja, de, dat moet uitgevochten worden in die verkiezingen. En het goede nieuws is dat het dan ook in verkiezingen wordt uitgevochten... en niet uh, gewapende hand. Stel je voor dat de islamisten de verkiezing winnen... dan heeft zo'n regel in de, grond, de grondwet weinig zin? Of in de... Dan is er een probleem... Uh, of uh, dan komt er een een, een, een, ja, een, een partijregering, maar dan moet er wel een absolute meerderheid zijn voor een nagada. En wat je, je noemt de grondwet... dat is ook vandaag dat een nieuwe herziene grondwet uh, aangenomen moet worden... door de demissionaire regering. Ja. Vorige ja. week is de, is de zittende premier afgetreden. En er moet dus nu een tijdelijke regering worden gevormd... Uh, van onafhankelijke mensen om die ver verkiezingen voor te bereiden, de presidentsverkiezingen en de parlementaire verkiezingen. Ja, maar nog even over die islamisten niet in de regering, dat is, is het dan meer een soort cordon? Hoe noem je dat ook alweer? Een sanitair cordon, een cordon sanitair, hoe heet dat ook alweer? Nu bedoel je? Ja, nee, dus die, die, dat ze niet willen dat islamisten in de regering komen, dus nou, meer een dat, afspraak van dat, politieke partijen onderling. Ja, want heel veel Tunesiërs zijn natuurlijk bang dat, uh, dat er, als er een islamistische regering komt, als die de macht krijgt, uh, dat, er dan, uh, uh, dat Tunesië dan ook steeds islamitischer wordt. Ja, ja. En Tunesië is al sinds de onafhankelijkheid een de seculiere staat, ja. uh, met uh, overigens ook wetgeving die in vergelijking met Arabische landen het meest vrouwvriendelijk is... Dat staat ook vastgelegd in de grondwet. En dat is natuurlijk een belangrijk punt voor mensen die tegen de islamisten zijn. Dat ze bang zijn dat juist vrouwenrechten uh, dan weer achteruit, uh, uit, achteruit gaan. Ja. Je zei het al, de nieuwe moet grondwet moet vandaag worden aangenomen. Ja. Uh, gaat dat lukken? Één, en, en hoe belangrijk is dat? Dat is natuurlijk heel belangrijk, want een, ja, een staatsbestel is altijd gebaseerd op een grondwet. En als je geen grondwet hebt, dan heb je geen basis waarop je uh, verkiezingen kunt organiseren. Maar, maar ik neem je... aan dat, dat er een grondwet is, dus waarom, waarom is deze ja, nieuwe grondwet? Nou, de grondwet moet herzien worden, uh, ook onder druk van, uh, van de bevolking. Uh, en meer in overeenstemming met, uh, met de democratische principes. En wat verandert en... er bijvoorbeeld? Um, nou, De wetgeving over vrouwen wordt nog iets meer verbeterd. Er wordt, komt erin te staan dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk zijn en gelijke rechten hebben. Ja. En dat is uh, nog iets meer aangescherpt uh, dan wat er al in de grondwet stond. En dat is natuurlijk een heikel punt. Want islamisten die hebben daar vaak heel andere ideeën over. Maar gaat de grondwet het halen, denk je? Ik denk het wel, ja. ja en is... omdat, dat, uh, omdat er geen alternatief is als, er geen, als deze grondwet uh, niet wordt aangenomen... deze herziende grondwet en de andere, die staat in discussie... en dan kan je helemaal niks. Ja, Op grond van deze nieuwe grondwet gaan dan die nieuwe verkiezingen komen. Uh, is Tunesië, ja. als het allemaal dus goed gaat, daarmee een lichtend voorbeeld... voor die andere landen van de Arabische lente? En kunnen die van Tunesië leren... Een lichtend voorbeeld. Nou, het is wel een positief, een positief bericht inderdaad. Uh, Tunesië is nog niet, uh, staat niet op de rand van een, uh, van een burgeroorlog zoals je in andere landen ziet. Dus uh, inderdaad, uh, het is een inspirerend uh, voorbeeld. Oké, okay, Sietke de Boer, dankjewel voor jouw uh, verhaal bij uh, drie jaar geleden precies vandaag dat... De president van toen Tunesië, Ben Ali, aftrad, of uh, eigenlijk het land ontvluchtte, en hoe het land er nu voor staat. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Zometeen gaan we naar uh, het vooruitblikken op deze uh, dag. Dit wordt de dag namelijk van Adriaan Planken. Vandaag wordt bekend of, uh, of hij genoeg handtekeningen heeft verzameld. voor een algemeen basisinkomen, of omdat in elk, elk geval onder de aandacht te brengen van het Europese parlement. Of ik moet zeggen, een on, uh, onvoorwaardelijk basisinkomen heet het, geloof ik. Hij deelt zo meteen met onze laatste tussenstad... en hij moest 1 miljoen handtekeningen in Europa uh, zien te krijgen. Dat is nogal een hoge lat. Ik ben benieuwd of het is gelukt. Blijf luisteren zometeen, hoort u het. Ja, lekker hoor. Jason Gray, more like falling in love, uit 2010. Dit wordt de dag van Adriaan Planken. Vandaag is de laatste dag dat nog gestemd kan worden... op de petitie van de Vereniging Basisinkomen. Zij hebben 1 miljoen handtekeningen nodig, Europees... om het onderwerp van dat basisinkomen op de Europese agenda te krijgen. Aan de telefoon hangt die, Adriaan Planken. Goedemorgen, voorzitter van die vereniging. Basis... Ja, ik hoop dat het niet mijn dag wordt, maar de dag van het basisinkomen. Nou ja, goed, maar evengoed ook uw dag, want u strijdt er al jaren voor. Ja, dat is waar. En, en hoe loopt het met die petitie? Hoe gaat u dat halen? Nee, absoluut niet. Oh. <laughs> goed, gelijk de spanning eraf. De een, de een, nee, joh, de een miljoen... nee, nee, nee, de spanning gaat er niet af. Nee. Uh, voor vandaag gaan we niet halen, dat is zeker. Maar uh, we gaan natuurlijk door daarna... Dat, want waarom was eigenlijk, u bent precies een jaar geleden begonnen met die actie. Ja. Zijn het Europese regels dat je maar één jaar lang uh, handtekeningen mag verzamelen? Ja, kennelijk. Maar goed, het is wat dat betreft een rare situatie. Omdat um, er waren bij ons waren. We kregen op 14 januari vorig jaar de goedkeuring van de Europese Commissie. En uh, we konden eigenlijk effectief pas 14 maart beginnen, 21 mm. maart... omdat mm. er uh, met de website die ze aanleverden allerlei dingen niet klopten. Oh. En uh, nou goed, zo waren er meer dingen die uh, nog niet uh, goed geregeld waren. Onhandig. We, ja, en daarom hebben we ook uitstel gevraagd, uh, twee maanden. Maar dat is niet... Uh, hoe heet dat, toegestaan. En verder is er halverwege dit jaar, uh, juli, ja... Uh, zijn er ook weer veranderingen gemaakt... om het een en ander te vereenvoudigen, want... Het is helemaal niet zo makkelijk om die handtekeningen te verzamelen, omdat de mensen die dat online gaan doen, mm. die uh, worden vaak geconfronteerd met terugmeldingen van je hebt niet goed gedaan. En dan hebben ze bijvoorbeeld een vinkje vergeten of weet ik wat. Met, als... an, met andere woorden, het hele, uh, uh, hoe heet het, uh, de, de, het systeem om dit te kunnen doen, wat door Europa wordt aangeleverd, dat functioneert niet goed en dat is een van de redenen waarom het niet gaat lukken. Ja, nou, dat is zeker iets wat tegenwerkt. En uh, maar die, die, die, dat. moet natuurlijk iets uh, nog op gang komen. Maar dat miljoen handtekeningen is dat was het uw eigen doel of moet je dat minimaal halen om iets op de agenda te krijgen van het Europese Parlement? Dat zijn de regels van dat burgerinitiatief. Ja. Dus van een hoge drempel ook. Absoluut. Ja. Maar uh, ik weet niet of dat uh, te gek is, hoor. eigenlijk moet dat wel kunnen. Maar. Ja. Um, er zijn dus al veel meer uh, burgerinitiatieven geweest, Europese, sinds dat mogelijk is. En uh, ik heb gisteren een lijst gezien waarin er een, uh, ja, zeker een stuk of vijf, zes, hebben wel toestemming gekregen om de termijn te verlengen. Oh, oké. Okay, dus dat, maar dat zou u ook nog kunnen overkomen? Dat uh, hebben ze oh. afgewezen al. Maar goed, er zal in de loop van de tijd uh, gewerkt worden aan de verbetering van het burgerinitiatief. Maar goed, wij hebben daar nu geen boodschap meer aan. Mm. Maar goed, wij zien het niet als een verloren zaak. Niet? Omdat. Nee. Uh, ja, ten eerste is het geen initiatief van uh, onze vereniging alleen. Uh, maar uh, oorspronkelijk is dat er vanuit een Duitsstalig netwerk voor het basisinkomen ontstaan in uh, 2011. Toen bekend werd dat die burgerinitiatieven mogelijk werden. Mm. En uh, nou wij konden daar meedoen en zo hebben 24 andere lidstaten hebben zich, of mensen uit 24 andere lidstaten hebben zich aangesloten. Mm. En ze we hebben weer een Europees uh, samenwerkingsverband. En uh, toen we ermee begonnen en de tekst klaarden enzovoort, want we vinden, ja goed, uh, dat is een ander verhaal. Uh, <laughs> hoe heet dat? Um, toen wisten we, nou, misschien halen we het niet... maar als we het niet halen, dan heeft het toch een heel goed effect... op de bekendheid van het idee-basisinkomen. Oké, okay, dus er zijn meer mensen bekend meegeraakt met het idee. Zonder meer. Is het een Nederlandse uitvinding? Nee, nee, nee, nee. Oh, Oké. Okay. Het lezen. is wel zo dat uh, meneer Tinbergen, de grote Tinbergen... in 1934 ongeveer voor het eerst het woord basisinkomen heeft gebruikt. Okay. Want wat is eigenlijk... Leg, leg het nog eens uit voor uh, de mensen die niet in de jaren 70 zijn opgegroeid zoals ik zelf. Ja. Maar toen, toen werd dat volgens mij groot, toch dat idee bij de PSP geloof ik. Absoluut. Wat uh, is het model wat u schetst? Het model wat we schetsen, eerst iets wat we verstaan onder dat basisinkomen... dat is ten eerste dat het voor iedereen is. Ja. Persoonlijk. Ja. Uh, niet gebonden aan voorwaarden zoals meldingsplicht, sollicitatieplicht... Wat je nu uh, bij de bijstand bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Bij de uitkeringen, en, ja. Uh, je hoeft geen, uh, er is geen partnertoets, er is geen uh, vermogenstoets. Nou, al dit soort dingen, die voorwaarden die gaan weg. En we willen eigenlijk dat het hoog genoeg is om zo van te kunnen leven. Maar het gaat, het gaat dus om een inkomen wat je krijgt zonder dat je ervoor werkt... zonder dat je ook maar iets voor doet, krijg je van de staat een basisinkomen. Je krijgt een inkomen omdat je er bent... Hm. En net zoals iedere ander evenveel recht heeft op het uh, laat ik zo, ik dacht, noemen, vruchtgebruik van de aarde, water, lucht en licht. Nee. En uh, dat moet nog allemaal zuiver kunnen zijn ook. En, <coughs> en dat zou hoe hoog moeten zijn? Hoeveel euro per maand per persoon? Nou, dat is uh, we hebben ons nu, dat is heel uh, dat is iets wat ongelooflijk ter discussie staat, ook het uiteindelijke model waar we nou, mee zouden uh, beginnen. Punt, maar punt we hebben is, ons uh, in die petitie uh, aangesloten bij de uh, bepaling van Europa wat de armoedegrens is. En we willen dat het niveau van dat basisinkomen ligt rond of net boven de armoedegrens. En Juist, dat zou uh, in Nederland neerkomen op 1150 euro. Is dat vergelijkbaar met bijstandsniveau? Het is hier hoger. hoger. Het is zo dat als je nu mensen in de bijstand spreekt... Hè, zeker alleenstaanden, die redden het niet. Ik hoor nu al uh, de volkstammen roepen... ja, dat creëert dus mensen die lekker lui thuis gaan zitten. Ze ja. zeggen, nou mooi, 1150 euro op mijn bankrekening... en ik hoef er niets voor te doen, dan ga ik ook maar niets doen. Ja, dat is uh, jammer genoeg de meest primitieve reactie die je altijd hoort. Is het niet waar? En nou, dat is niet de verwachting, nee. Want uh, de tegenvraag is uh, heel leuk. En die ga ik u ook vragen. Wat zou u nou doen als u een basisinkomen had? Dan zou ik interessante uh, uh, dingen gaan doen... die ja, vast ook wel goed zijn voor een ander... maar waar ik zelf ook lol in ook van heb. Daar gaat het om. Oh ja? Het gaat erom dat je uiteindelijk de vrijheid krijgt... om je leven in te delen zoals jij dat wil. Hmm je daar dan nou meer mee verdient of minder, dat is jouw zaak. Maar wat je doet, zal altijd een positieve uh, uitstraling kunnen hebben. Want je wordt, uh, hoe heet dat, je wordt een vrij mens, hè? al die controles die ik net noemde, die je privacy schenden, die je knechten eigenlijk, ja. uh, die verdwijnen... Daardoor word je een vrije mens. Maar de meeste mensen. U zegt: Ik ga leuk, kun, kun, kunnen mensen, niks. Kunnen mensen. Dat is natuurlijk dan de vraag. Kunnen mensen goed omgaan met die vrijheid? De meeste mensen? Dat moet blijken. Ja. Ja. Want dan krijg je toch altijd het gevaar van de meelifters. van de profiteurs. Dat, dat kun je toch niet voorkomen. Maar zegt u dat: Is het dan maar zo dat er in de maatschappij dan ook mensen zijn die genoegen nemen met die 1150 euro. en zeggen: Ik heb geen zin om er wat bij te doen en ik hou het lekker bij? Ja, dat. Blijken. Kijk, we hebben nu de bijstand aan al die dingen hier in Nederland. Hè, over de hele wereld. En als je het hebt bekijkt, dan is het overal weer anders. En er zijn landen die het helemaal niet zo hebben als wij. Dus, uh, mm. Maar goed, in Nederland zijn, is ook een groep, die we de allerarmsten noemen, hè, die, zo, uh, die zo niet opvallen, maar die er wel zijn. En uh, <tus> daar kunt u ook nog over praten als u wil. Maar de groep die nu hier in Nederland bijstand krijgt, die wordt al heel lang op die manier aangekeken. Mm. Ja, wat zijn dat voor uitvreters? Hè? Die ja. doen niks en die krijgen ja. maar geld. En als je de echte getallen... die ik nu ook niet op kan hoesten hoor... Uh, nagaat... maar uh, dat heb ik gewoon vaker gehoord... dan valt dat percentage wel mee. Mm. Mm. Van uh, uitvreters. Nou ja, het zijn natuurlijk inderdaad, inderdaad... vaak de verhalen van mensen die zeggen... ik wil wel werken, maar het lukt niet. Uh, niemand wil me hebben. en zo. Ja, maar. of mogen niet dat gaan doen wat ze willen. Hm. En u zegt eigenlijk al op het moment dat uh, geld niet meer gekoppeld is uh, aan werk... Dan, dan gaan die mensen dus gewoon iets doen wat ze leuk vinden... dan dragen ze iets bij in de maatschappij... en dan is het hele probleem van de werkloosheid ook opgelost. Ja, dan, mensen... is het niet, dan gaat het niet meer daarom. Nee. Of je een betaald werk hebt, ja of nee. Hm. Of je dus in de looddienst zit, ja of nee. Het gaat erom wat jij... ...ontplooit. Uh, okay. En sommige mensen gaan inderdaad in loondienst... Omdat dat, ...en anderen zullen hun eigen zaakje opzetten. En weer ja, anderen gaan vrijwilligerswerk doen... Oké, okay, Adrien Plank, het wordt dus uh, nou ja, uh, een beetje uw dag. Maar hopelijk, Dan uh, la, la, laat ik het zo zeggen... ik hoop voor u dat u dan nog wat meer aandacht krijgt... voor uw uh, initiatief van het basisinkomen. De miljoen ja, handtekeningen gaat komen. u niet redden, helaas. Maar, maar, er, maar mensen kunnen nog tekenen tot vanavond 12 uur, hè? Kijk, dat wil ik dan toch maar even gezegd hebben. Waar moeten ze zich vervoegen op uw uh, website? Basisinkomen.nl? Uh, Basisinkomen.nl okay, of uh, uh, eurobasicincome2013.eu. ADR Planken, hartelijk dank. Voorzitter van de vereniging Basis. Zometeen na de klok van zes het Radio 1 Journaal. Dat gaat het dan hebben over de nieuwe baan van Clarence Seedorf. Hij wordt namelijk eh, trainer van AC Milan. Een hele mooie kans voor hem. Hè? Een mooie promotie. Verrassend. De ambassadeur van Mali komt op bezoek. Daar gaat het ook straks over. En Willem-Alexander ontvangt vandaag internationale gasten... voor zijn allereerste nieuwjaarsreceptie. Ja, voor alles is een eerste keer. Ik ben benieuwd wat hij... Eh, zou hij nog gaan speechen? Ja, ik denk, dat nou, weet dacht ik niet. Ik ben benieuwd. Zometeen dus. Deze onderwerpen in het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens u nog een hele mooie dinsdag 14 januari. Geniet ervan. En uh, onthoud, mediteren helpt om lichter te leven. Zoiets. Oké, okay. goeiedag.